Marjan Koekoek met het NOS-journaal. Imams die Nederland terreur verheerlijken of oproepen tot haat, worden harder aangepakt. Minister Ascher wil imams die met kwade bedoelingen naar Nederland willen komen geen visum geven. In haat-imams die al in Nederland zijn, moeten het land worden uitgezet, zegt Ascher in de Telegraaf. Het aanpakken van de imams is onderdeel van een plan om de radicalisering van jonge moslims tegen te gaan. Nederland heeft al wel mogelijkheden om kwaadwillende imams aan te pakken, maar de afgelopen jaren is er volgens minister Ascher weinig aandacht voor het probleem geweest. In India zijn zeker tien mensen omgekomen toen er paniek uitbrak in een hindoe-tempel. Er vielen zo'n zestig gewonden, melden tv-stations. De hindoes waren in een tempel in het midden van het land om te bidden vanwege de nieuwe maan. Toen velen van hen op de grond lagen voor een ritueel zou er mogelijk ergens een vonk zijn geweest en brak paniek uit. Veel mensen werden vertrapt toen de gelovigen weg probeerden te komen. Bij Haastrecht in Zuid-Holland is begonnen met het onderwater zetten van de polder Hoge Boezem. Waterschap de Stichtse Rijnlanden wil zo testen of de polder genoeg water kan opvangen. Er wordt onder meer bekeken of de stuwen goed werken en hoe lang het duurt voor de polder is volgelopen. De test bij Haastrecht duurt twee, twee dagen. In die tijd wordt 45 hectare grond onder water gezet. De berichtendienst WhatsApp blijft sterk groeien... ondanks de overname door Facebook. In februari waren er 500 miljoen gebruikers... die vaker dan één keer per maand een appje sturen. Nu zijn dat er 600 miljoen. Facebook nam in februari WhatsApp over. Er werd rekening mee gehouden dat veel gebruikers... naar Aziatische concurrenten zouden gaan... vanwege het privacybeleid van Facebook. Maar dat is niet gebeurd. Het weer vanuit het zuiden raakt het bewolkt en in de loop van de dag gaat het regenen of motregenen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS journaal. De van de ANWB. Er staan files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij knooppunt Muidenberg 5 kilometer. A4 Den Haag richting Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Bad Oeverdorp, 5 kilometer. A7 vanuit Horen naar Zaandam bij Purmerend Noord, 3 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En op de A9 van ook maar naar Amstelveen bij Bad Dorp, ook daar 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Drie uur, welkom bij het tweede uur. You're the 52 th Street and I can't let you go. Nee, je mag niet op vakantie, Albert-Jan. Nee. I can't let you go. Nog langer niet. Nog, Nog langer, langer niet. niet. Nog één nachtje slapen. Wat, wat gaan we het tweede uur doen, uh, Rob? Uiteraard. Nou, vertel. <laughs> vertel, ja, ook dat. U krijgt straks van ons de uitslag van de kwalificatie die me zojuist is geëindigd in Spa-Franco-Jean van de kwalificatie van de Formule 1. De race morgen zal om twee uur aanvangen en ik hoop voor hun in betere weersomstandigheden. Want het was een natte bedoeling tijdens de kwalificatie al daar. Om half vier hebben we natuurlijk de uitgebreide evenementenagenda. Niet alleen dit weekend, maar we gaan ons opmaken voor het komende weekend... waar we een driedaags gigantisch evenement hier in Zandvoort mogen begroeten. Namelijk de historische Grand Prix, maar daarover later meer. Dus om half vier de uitgebreide evenementenagenda. Tussen de muziek door nog Zandvoorts nieuws in het kort, kwart over drie gaan we even terug naar de opening van de expositie... die gistermiddag is geopend in het Zandvoorts Museum. En wat alles te maken heeft natuurlijk met die historische Grand Prix. Kwart over drie gaan we daar even naar terugkijken... en luisteren naar uh, hoe dat allemaal verlopen is. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur... te blijven luisteren naar uw lokale zender ZFM. En inderdaad, die opening van die mooie race tentoonstelling in het uh, Zandvoortse Museum. Daar hoort Burns Rubber bij. Hier is de cap band... Grand Prix Gaat er aankomen hier in Standfort Eind van deze maand. Uh, ja, gisteren is in het Sanvoorts Museum de tentoonstelling uh, Historische Grand Prix geopend. En uh, ja, het was een gezellige boel daar met heel veel uh, prominenten die daar uh, aanwezig waren. En natuurlijk ook de openingstoespraak. Uh, en uh, ja die hebben wij opgenomen over op het Joan. Gastspreker uh, Rob Petersen was natuurlijk ook aanwezig. Naast uh, natuurlijk uh, de heer Jan Lommers. En, Erik, Weijers. Erik Weijers en de wethouder voor toerisme en economische zaken Gerard Kuipers. Op deze feestelijke, ja gisteren dus om vier uur de feestelijke opening van een echt een expositie... die, die eh, iedere zichzelf respecterende raceliefhebber absoluut niet mag missen. En gistermorgen zelfs gezien in het NOS Nieuws. Oké, we hebben weer de landelijke, de landelijke nieuws gehaald. Zo is het. Ja, voorheen dus een stratenrace over de Van ondermeer. onder meer. Ja, daar had jij mooi gezeten. Dat was, was leuk, had was je, leuk. Je, een skybox had je ja. dan gehad. <laughs> nee, prachtig. Nee, maar goed, in ieder geval een tentoonstelling die absoluut de moeite waard is. Van 22 augustus tot en met 29 september. De gisteren dus, de opening. Als eerste antwoord, Rob Petersen. Het Zandvoet Museum heeft bijna maandelijks nieuwe tentoonstellingen en hij raakt eigenlijk alle facetten van ons Zandvoortse dorp en de Zandvoortse gemeenschap. Vandaag zijn we hier voor de opening van de tentoonstelling die gaat over de allereerste autorace in Nederland. Best wel iets heel bijzonders. Die autoraces werden gehouden hier in onze eigen badplaats Zandvoort en sinds 1939 zijn Zandvoort en de autosport dan ook voor altijd met elkaar verbonden. Volgende week is er op het circuit alweer de derde historische uh, Grand Prix van Zandvoort. Een evenement wat nu al gerekend mag worden tot de top van de historische evenementen in Europa. Iets waar de organisators, de historische autorensportvereniging en de... ...het Secure Park Zandvoort natuurlijk ontzettend trots op zijn. vrije evenement betekent ook veel voor Zandvoort zelf. Volgende week zaterdag natuurlijk, na de races, ...is inmiddels de beroemde parade door ons eigen dorp... ...met unieke, dure en aparte racewagens. Ook in het buitenland is die parade eigenlijk heel erg ja, bekend inmiddels... En, ...en ook uniek. Op internet vind je er heel veel van terug. Het terrein van de historische Grand Prix heeft een aantal ingewijden in de autosport... samen met het Zandvoorts Museum de kop bij elkaar gestoken... voor een tentoonstelling die ons eigen museum eigenlijk moet herinneren... aan de allereerste autowelrace in Nederland. 3 juni 1939 op een zaterdag. Ruim 75 jaar geleden. De initiatiefnemers hebben getracht om wat mooie zaken te kunnen presenteren aan u. Immers een jaar na de eerste autorace brak de Tweede Wereldoorlog uit. En toen ja, is er heel veel materiaal verloren gegaan van wat in Zandvoort in 1939 plaatsvond. Ik wil graag bij u introduceren Gerard Kuipers, wethouder van onder andere de toerisme en economie van Zandvoort. Na de heer Kuipers zijn speech, kom ik graag even bij u terug, voor een gesprek met Zandvoort en hart en nieren. En een van de beste autosporters van Nederland, Jan Lammers. Dus heer Kuipers. Dames en heren, hartelijk welkom ook namens het college van burgemeester en wethouders... in ons prachtige Zandvoortsmuseum. Wist u bijvoorbeeld dat zonder de persoonlijke inzet van onze voormalige burgemeester van Alf in de jaren 30 dat circuit er waarschijnlijk nooit was gekomen? En het door hem gemaakte bewegende camerabeelden, vrij bijzonder voor die tijd... die kunt u nu bij deze expositie hier in het museum zien. Maar ook zien we aan de hand van de geschiedenis van het circuit hoe Zandvoort in de loop van de jaren is veranderd, maar vooral ook is doorgegaan. Ook door de autosport in Zandvoort zijn er gelukkig heel veel beelden van die 75 jaar circuit en dus uh, beelden over Zandvoort zelf van bewoners en aan vele bezoekers. Veel daarvan ziet u hier aan de muren opgehangen. En juist die beelden, in die beelden is de veerkracht van dit dorp over de afgelopen 75 jaar ook heel mooi vastgelegd. Ja, en dat circuit, dat maakt ons eigenlijk al vanaf de jaren dertig apen trots. Want hoeveel dorpen in de wereld kunnen nou zeggen... dat er jarenlang Formule 1-wedstrijden werden gereden in het dorp? Dat de prestigieuze master Formule 3 ieder jaar daar worden georganiseerd? Dat er dit jaar toch weer een DTM-wedstrijd zal zijn? En dat in hun dorp de kiem is gelegd voor het succes van vele Nederlandse autocoureurs? Die we hopelijk volgend weekend ook weer tijdens de historische Grand Prix in actie zullen zien. Op zich al een rijdend museum op zich. Maar ook in de actualiteit van deze week vinden we het een klein beetje terug. Max Verstappen die volgend jaar op 17-jarige leeftijd de jongste Formule 1 coureur ooit zal zijn. En die afgelopen zomer hier de Master Formula, Formula 3 won. Dus ja, dat maakt ook een dorp als Zandvoort best een beetje trots. En dan die beelden hier van die prachtige tentoonstelling. De oude auto's, we hadden er meer vandaag gehoopt te hebben... maar het weer zat wat tegen. Maar hier staat bijvoorbeeld een kleine baby-oude auto voor mij. De coureurs in het driedelig pak die op de films te zien zijn... want zo begonnen de coureurs in de jaren 30. Prins Bernhard als een jonge god. Ze waren de pioniers van ons huidige circuit... en we hebben hen dus veel te danken. En tegenwoordig, het circuit is nu... Met het strand, maar goed, dat lag er al. De grootste toeristische trekpleister, en daar vaart Zandvoort al 75 jaar wel bij. En de historische Grand Prix, ja, ik kan niet anders zeggen. Grote mensen die als een kind zo blij met auto's aan het spelen zijn. De sfeer, het geluid, de aanloop van de parade aanstaande zaterdag. Het feestje achteraf met muziek op het Raadhuisplein. Een belevenis op zich, en dat willen we in Zandvoort voor onze gasten zijn. Toen al, maar ook in de toekomst. Ik hoop u allemaal volgende week bij de historische Grand Prix weer te mogen begroeten. Dank u wel. Ja, en Dank uh, Gerard Kuipers. Dat betekent dat ik nu met Jan Lammers ga praten. Jan, hartelijk welkom. Hey, uh, Autosport en hart en nieren zijn ik al zandvoorten bij uitstek. Uh, ja, we zijn even oud. Wat ga je doen uh, op het ogenblik? Wat doe je? En wat ga je doen volgende week? Ja, ik heb het grootste deel van mijn carrière natuurlijk achter me. Ik ben ook op mijn zestiende begonnen, maar dat was toen uh, met de simkaartjes en de kleinere auto's. Dat uh, tegenwoordig. Uh, en zoals Max Verstappen, die, die, die uh, een half jaar nadat hij zijn eerste race wint, zit hij al in de Formule 1. Dus dat is iets waar we waar alle Nederlanders waanzinnig trots op zijn. En dat hij uh, eigenlijk zijn eerste grote succes met de Masters hier heeft laten zien op Zandvoort, dat is, uh, dat is een mooi aanknopingspunt. Maar ja, vanaf mijn zestiende uh, loop ik hier rond en race uh, op dit moment, uh, ik rijd af en toe nog een gastrace van Volkswagen. Uh, en uh, nou hier af en toe een demonstratie, ook volgende week weer. En met, uh, ik rijd met een Porsche en met een Renault Alpine. En met, uh, ik hou het bijna niet meer bij, maar met uh, in ieder geval uh, twee auto's rij ik. En een demonstratie met, uh, met een Formule 1 auto. Dus uh, ik vermaak het nog prima. Dat is weer een mooie bijeenkomst. He? Al die, die, die helden uit jouw tijd. De Arie Leijendijk is er, Gijs van Lennep. Dat moet wel een goed gevolg hebben. Ja, het zijn... Het zijn met name allemaal mensen die elkaar zo goed begrijpen. Hè? Dus, dus uh, zodra ik Gijs zie is het gelijk met een feestje. Hetzelfde met Arie. Dus het zijn allemaal mensen die, die, die, die, die kennen elkaar niet heel goed. Maar die kennen gewoon uh, elkaars uh, emoties ook heel goed. Uh, dus dus, dus uh, ja, het is altijd geweldig om die mannen weer te zien. En uh, ja, dan zie je net als op een verjaardag waar een kluitje familie weer heel snel bij elkaar zit. Is dat bij ons ook vaak zo. Dus dat is gewoon enorm uh, gemoedelijk en gezellig. En, uh, en we zijn ook trots op elkaar. Hey Jan, je bent hier gekomen om iets te onthullen, ...officiële opening van de tentoonstelling... ...kijk ik even naar Erik Weijers... ...onze officiële chief operating officer... ...van het circuitpark Zandvoort. Erik, jij wilde nog graag wat zeggen. Ja, Dankjewel Rob. Uh, we hebben inderdaad Jan gevraagd om de officiële opening te doen. En uh, hij gaat zoiets onthullen. En dat is eigenlijk uh, iets wat wij hebben laten ontwerpen vanuit het circuit. Om die verbondenheid van die autosport met Zandvoort. Inmiddels 75 jaar. Om dat extra te onderstrepen. En ik wil eigenlijk uh, Jan nu vragen het uh, doek te onthullen. Erik, misschien een kleine uitleg erbij? Ja, dit, uh, dit logo, Zandvoort, uh, sinds 1939, waarin duidelijk een klans het uh, gemeentewapen van Zandvoort en een, een historische helm... Uh, onderstrepen juist die, die, die, die 75-jarige verbondenheid uh, met het dorp. En we willen dit logo ook in samenwerking met de VVV en de gemeente... en de ondernemers ook echt gaan uitdragen de komende jaren. Zodat het echt heel herkenbaar gaat worden uh, voor... Uh, ja, ...voor mensen over de hele wereld. Ik denk dat het moet gaan lukken. Ik vind het zelf een heel mooi logo. We gaan, we gaan het zien Erik, regelmatig, ook in het dorp natuurlijk. Ja. Dan rest mij nog te zeggen dat buiten inmiddels de Bugatti van, op, uh, van Egmond toch gekomen is. Ondanks het weer, het is inmiddels droog. En ik zou zeggen, heel veel plezier met uh, de tentoonstelling. Kijkt u er rustig naar, heeft u vragen. Uh, mensen van heel die uh, Janssen, de team, die uh, kunnen u helpen en ik ook natuurlijk. Heel veel plezier en uh, graag tot ziens in het Museum of het het Park Zandvoort. Frankie Valley en The Four Seasons en Oh What a Night. Ja, het was een mooie, mooie opening van het uh, historische Grand Prix tentoonstelling in het uh, museum. Met dank aan collega Maurice Mulder. CFM, Race Radio, Pit Report. Ja, we blijven bij de Grand Prix, maar dan gaan we nou naar de Grand Prix van de Formule 1 in Spa-Francorchamps. Want vanmiddag is daar gekwalificeerd, uh, Albert-Jan. Klopt, na het scheen om half twee kwam het nog met bakken naar beneden daar in België. Maar tegen twee uur toen, we bij de start van de kwalificatie, droogde de baan op. Hij was nog wel nat en het bleef, bleef nog wel enige tijd nat. Maar hoe meer auto's er over de baan gingen, hoe droger het werd. Maar het, daar ontkwamen menige coureur niet aan. Dus er waren wat slippartijtjes en noem maar op. Maar goed, hij is verreden. En de leider in het puntenklassement, Nico Rosberg mag ook morgen om twee uur weer vanaf Pol uh, starten... want hij was de snelste met 2.05.5. En uh, dat was dus genoeg om op Pol te mogen starten morgen om twee uur. Gevolgd door zijn teammaatje, uh, niemand minder dan Hamilton... ook van Mercedes. Ik hoop dat er morgen geen stalorders worden uitgeschreven... en dat de heren gewoon uh, gaan racen, zoals vorige, week, vorige keer wel het geval was, waren er wel teamorders, waren er geen teamorders. Maar in ieder geval, de, de eerste startrij staat alleen voor Mercedes gereserveerd. Met Nico Rosberg, gevolgd door Lewis Hamilton. Op drie, verrassend, Sebastian Vettel van Red Bull. Toch een uh, moeilijke seizoenstart gehad. Maar uh, hij schijnt uh, het lekker gevonden te hebben in de auto. En uh, hij start vanaf de derde plek. Gevolgd door Fernando Alonso, Daniel Ricciardo en Valerie Bottas. Dus eh, nogmaals, op 1 Rosberg gevolgd door Hamilton, Vettel, Alonso, Ricciardo, Bottas. Kijken we dan nog even naar de stand om de wereldkampioenschap. Nogmaals, Nico Rosberg met 202 punten aan de leiding. Maar eh, op de voet gevolgd door Lewis Hamilton met 191 punten. Kijken we dan even naar Sebastian Vettel. Die is inmiddels opgeklommen naar plaats 6. En die heeft momenteel 88 punten. Dus dat belooft weer een mooi race-spectakel te worden. Daar morgen op Spa-Francorchamps met die prachtige bocht au Rouge. De morgenmiddag. Om twee uur gaan we de race zeker volgen, Albert-Jan. Wordt een spannende race daar in België. Zometeen de evenementagenda krijgen we weer te horen van Albert-Jan... wat je de komende dagen zal voor het allemaal kan gaan doen. Maar eerst deze hier is Prayer in Sea. En de and Prayer In C. Het is tijd voor de evenementagenda. Je krijgt te horen wat je de komende dagen allemaal kunt gaan doen. We hadden het er net al over. Over uh, dan beginnen we mee. Met de expositie in het Zandvoortsmuseum. Historic Grand Prix. Ieder zelfs respecterende autoliefhebber is van harte welkom om op deze tentoonstelling te genieten van uh, zoveel jaar racehistorie hier in Zandvoort. En wel 75 jaar racehistorie met de eerste stratenrace uh, in 1939 verreden zoals u kon horen voor, door Rob Petersen. Echt een aanrader om naar het museum toe te gaan. Verder hadden we al bericht dat er de open dag is van de Buffalo's. En dat duurt allemaal tot vijf uur. En u kunt daar gaan kijken al daar op het Raadhuisplein... waar ze een acte de présence geven ten aanzien van alle activiteiten... die de Buffalo's organiseren. En wellicht kunt u zich aanmelden als nieuw lid... vanaf vijf jaar tot 99, hoe hebben we net gehoord. Dus u bent van harte welkom om daar vanmiddag nog even tot vijf uur... een kijkje te komen nemen. Ondertussen wordt er nog druk geschaakt op het strand. En hebben we het over strandpaviljoen Meijer aan Zee. En straks rond de klok van kwart voor vier gaan we weer schakelen met Joop van Nes Die ons daarvan verslag gaat doen. Dus dit schaakspektakel bij Meijer aan Zee vandaag. En dit weekend wordt er ook al niet alleen in België gereisd... maar ook weer in, uh, op ons circuitpark Zandvoort. Want van dit weekend uh, wordt de Spectacolo Sportivo verreden. Een tweedaags uh, race-evenement met uh, echte automerken uit Italië... zoals Alfa Romeo en dergelijke. Vandaag en morgen bent u vandaag van harte welkom... om dit evenement live te aanschouwen. Gaan we naar vanavond, de 23 e dan is het weer Swing Station Beach Party... en dan hebben we het over Strandpaviljoen Noorderbad. Boulevard Bernard 67, dat begint allemaal om 9 uur... en zal doorlopen tot in de kleine uurtjes en wel half 2. Swing Station Beach Party, Strandpaviljoen Noorderbad... Boulevard Bernard, nummertje 67. En wat schetst onze verbazing morgen... maar daar kan u geen kaarten meer voor krijgen... Nick en Simon bij de haven van Zandvoort. Net als voorgaande zomers geeft Sky Radio midden in de zomer... een exclusief concert in de haven van Zandvoort. Dus zondag 24 augustus maakt het Volgendamse duo Nick en Simon... zijn opwachting in dit Zandvoortse strandpaviljoen. En tango-liefhebbers, u bent morgenavond weer van harte welkom... bij uh, strandpaviljoen Meijer aan Zee... want dan is het weer tijd voor tango aan zee. Tango-liefhebbers, u bent van harte welkom vanaf 5 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.elsabesio.nl. Dan gaan we naar maandag. Dan is het weer de open bootavond rond van de KNRM in Zandvoort. En dan hebben we het over het boothuis aan de Torbekkerstraat 6. Maandagavond vanaf half acht tot negen uur... houdt de KNRM Zandvoort een open bootavond... om kennis te maken met het werk van de professionele vrijwilligers... en het materiaal van de KNRM. Absoluut een aanrader om het alles allemaal van dichtbij te bekijken. Nogmaals, het boothuis aan het Torberkenstraat 6. Dat allemaal maandag vanaf half acht, avonds tot negen uur. Dan gaan we naar de dinsdag. Dan gaan we naar uh, Vogelsstrand, boulevard bernard Paulusloot 1A. En dan krijgen we een, uh, vanaf half negen... treedt namelijk daar Soul and Jazz zangeres Dushia op... in de ontspannen sfeer van het strand. In 2012 werd zij de winnares van Get Your Jazz on Stage Battle... en door Radio 6 is zij uitgeroepen tot Soul and Jazz talent Duska. Uh, geeft dan een concert dat begint om 8 uur en dat duurt tot 10 uur. En dat allemaal in Vogels strand. Meer informatie kunt u vinden op www.regiekamer.nl www.regiekamer.nl Dat allemaal op de dinsdag. Dan gaan we ons opmaken voor de historische Grand Prix. Uh, voor de driedaags racefestival wat eigenlijk al op donderdag uh, begint en doorloopt tot en met zondag. Het gaat te ver in deze evenementenagenda om u alles uh, mede te delen... wie er komen, want alles en iedereen zichzelf respecterende race-legendes... zullen achter de présence geven. Meer informatie kunt u vinden op www.cpz.nl. En uh, ja, dit, echt, het is een geweldig evenement, het driedaagse evenement... en het is absoluut de moeite waard om daar even te gaan kijken. Maar vanzelfsprekend komen op een gegeven moment de, de coureurs ook richting het dorp. Maar daar zo meteen meer over. We blijven nog even op 29 augustus... want dan is het tijd voor smartlappen en levensliederen zingen. Zing mee uit volle borst in het kleine café aan het Kerkplein. Van aan het strand stil en verlaten... via Papi loopt nog niet zo snel. tot Zeeman. Laat dat dromen. Allemaal in Café Koper, Kerkplein nummer 6. 29 augustus vanaf 9 uur. Meer informatie kunt u vinden op www.cafekoper.nl www.cafekoper.nl dan hebben we weer een museumpodium. Dan gaan we, daarvoor gaan we weer naar het Zandvoortsmuseum... om wel op 30 augustus. Want dat is van 3 tot 4. Het weer tijd voor het museumpodium. T het is gratis entree tot 18 jaar. En het begint allemaal om 3 uur. Museumpodium, Zandvoortsmuseum, Svaluweestraat, nummertje 1. Dan is het uh, tijd voor uh, de grote Grand Prix-parade... op 30 augustus, om 7 uur. U mag het niet missen, zou ik bijna eens willen zeggen. Want dan uh, komen de raceauto's naar het circuit. Zij komen naar het centrum van Zandvoort. Een geweldig evenement. En het is prachtig dat alles en iedereen zijn medewerking daar aan heeft, uh, heeft willen verlenen. Om dit wederom tot een succes uh, op de agenda te krijgen. Dat allemaal, de Grand Prix parade aanstaande zaterdag. Dus volgende week zaterdag vanaf 7 uur. En dat speelt zich natuurlijk allemaal af in het centrum van Zandvoort. Mis het niet. En daarna, als de parade is geweest... dan is het weer tijd voor een muziekfestival. En, liefhebbers, er komt een heuze big band naar Zandvoort. U hoort het goed. En dat allemaal vanaf 7 uur tot in de kleine uurtjes... is het weer tijd op het Raadhuisplein... voor een heuze big band en echt liefhebbers. Zo vaak zie je ze niet meer, de, de big bands... omdat het natuurlijk een behoorlijk kostbare aangelegenheid is. Maar dankzij het, dankzij het casino Zandvoort is het weer mede mogelijk gemaakt. Dus eerst... Auto's, raceauto's, historische raceauto's kijken. En daarna genieten van een muziekfestival op het Raadhuisplein. Dan gaan we naar uh, uh, 31 augustus. Dan is het naast het historische racegebeuren op het circuitpark Zandvoort ook weer tijd voor de Jutterskofferbakmarkt. En dat heb ik het over het Gasthuisplein. Dat begint s morgens allemaal om 10 uur en dat duurt tot 4 uur. En vorig jaar was het de Juttersbakverkoop op het Gasthuisplein een groot succes. Daarom heeft de organisatie besloten om dit evenement ook in 2014 weer te gaan organiseren. Gasthuisplein 31 augustus vanaf 10 uur s morgens. En dan gaan we vast nog even naar september, want dan begint de zwemvierdaagse weer. En dat is allemaal op 1 september begint de zwemvierdaagse weer. Meer informatie over dit geweldige zwemevenement kunt u vinden op www.zandvoortsevierdaagse.nl www tot zover. En wil je er even meten nalezen? Zet dan je tv op kanaal 40. Digitaal via Ziggo is Sierv TV 24 uur per dag te ontvangen. Hier is de SOS band. You, learn to, you learn to appreciate the things in life. Klassieker uit de jaren 70 bij CFM. Je de single van Wild Cherry en Play That Funky Music. Ja, we schakelen weer live over naar Jovenist... want er is vandaag veel sport in Zalvoort. We hebben het al met, ja. met jou gehad over het strand maar ook de zeskamp van de ZSC is aan de gang. Ja, en dat is ter ere van het tweede lustrum. Dat wordt vandaag gevierd. Ze hebben dus uh, zes... Um, ...spelletjes bedacht en die zijn gebaseerd op de sporten waar ZTC uh, oorspronkelijk mee te maken heeft gehad. Dat is darts, dat is judo, dat is handbal, dat is voetbal, dat is uh, honkbal. En dan heb ik het. Um, ja, een paar van die sporten zijn niet meer bij CTC. Dat vind ik wel erg jammer. Het, de, de club is een stuk kleiner geworden. Waarom dat is, mag de lieve heer weten. Maar goed, er is geen darts meer. Er is geen honk en softbal meer. Er is geen voetbal meer. Dus het is een club die eigenlijk een beetje in problemen zit. Maar het is een hele gezellige club. Dit zijn allemaal vrienden van al jaren her. Die vroeger bij TZB zaten, natuurlijk, op de Kennermerweg. En uh, ja, ze vinden nog steeds jammer dat. Dat die kantine er nog steeds staat en die velden er nog steeds liggen en zij weg moesten. Dat is alweer tien jaar geleden dan is ongeveer dat dat gebeurd is. Kun je nagaan. En uh, het is hier ontzettend gezellig. Ik weet niet of ik het al gezegd, maar er hebben zich 80 mensen aangemeld. Dat vind ik nogal wat voor die zes spelletjes. En het is ontzettend leuk om te zien. Het is mooi weer. Uh, het windje is wat, nou misschien een beetje fris. Maar goed, daar, daar, daar kan je overheen komen. Maar het is ontzettend gezellig hier. En straks staat er ook nog gebarbecued worden. Dus uh, de hele dag uh, is het heel fijn. Bij ZTC erop. Uh, dat is eigenlijk wat ik te melden heb, Want ja, het is nog lang niet afgelopen. Dus je weet je niet uh, wie er uiteindelijk dan gaat winnen. Er uh, zullen wel twee prijzen zijn voor dames en verheren. Want uh, dat, uh, de dames, als je Ja, dan ja, gaat het zelfs naast de doel. Maar goed, dat, uh, dat maakt niet zoveel uit. Als het maar gezellig is en als je maar lol hebt. En dat hebben ze nu. Uh, ik wil even ZTC in ieder geval feliciteren met tien jaar bestaan. En uh, ik denk dat het een, een club is die toch toch wel nog wel behoorlijk wat jaren zal blijven bestaan hier in uh, Duinkensteld. Gewoon een gezellige uh, dag dus bij ZSC vandaag. Zeker, ja, zeker, zeker, zeker, zeker zeker. Heel erg gezellig. Uh, leuk straks een biertje erbij en, uh, en barbecue. En de barbecue, lekker zeg. Oh, ja, ja. Kunnen mensen daar nog gaan deelnemen of zijn ze dat te laat, Joop? Nou, dan zijn ze toch wel behoorlijk te laat, want het ja. is al om uh, uh, tien voor drie was het begonnen. Dus. Uh, ja, nee, nee dat, dat, dat zal niet meer lukken, denk ik. Oké, okay, voor, voor, de, voor de barbecue had je in moeten schrijven, want dan kunnen ze genoeg vlees en, en andere spullen in, in huis halen natuurlijk. Ja, dat moet allemaal van tevoren klaargezet worden. En dus dat, dat zal niet meer lukken. Dankjewel, Job voor dit moment. Tot een andere keer. Johan zei het al, het is vandaag prachtig weer in we het Ze de morgen eventjes uh, vergeten. Hè? Want het zonnetje schijnt op dit moment uh, lekker, Robert. Ja, dit is, uh, dit is zoals het hoort, hè? Ja, dat is, iets, dat is dat te iets, te iets te koud voor de tijd van het jaar, maar het zonnetje... Nou, we hebben genoeg water gehad over dit weekend, vind je niet? Ja, we hebben meer dan genoeg gehad. Goed, we Ja, nog ja eens... de evenementagenda hadden we net, maar ja, je bent dat... er toch nog even vergeten. Ja, ik ben het er even vergeten en uh, daar werd ik ook uh, keurig door de op geattendeerd. Want morgen is het natuurlijk... Uh, hij zat wel in de evenementagenda, maar ik had het papiertje al te snel omgedraaid. Morgen is het kinderspeeldag in Oud-Noord. Een kinderspeelmiddag met het kampioenschap Buikgeleiden van Zandvoort. En dat vindt allemaal plaats in Zandvoort Oud-Noord. En dat is voor de kinderen. Het is een buitengebeuren. En het begint morgenochtend allemaal om 11 uur en duurt tot 4 uur. Dus morgen van 11 tot 4. Kinderspeeldag in Oud-Noord. Vergeet het niet. Kinderen, ga erheen. Oké, okay, tot zover deze nagekomen uh, evenement. Ja, dat gaat hij dan, hè. Morgenochtend. <lacht> richting Spanje. In FIFA espanja Daar gaat Albert-Jan. Wees alvast fijne vakantie, Albert-Jan. Deze is voor jou.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 Je als besluit en laat me schrepen achter, ik ga er stiekem tussenuit, een vlucht weg naar een nieuw begin. Hop well, on my choo-choo, I'll be your engine driver in a bunny suit.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 Jij heeft gedraaid voor mijn collega Albert Jan en natuurlijk voor Maris. Joh, de holiday in speel in de ziel van Bluff en de Counter En pas op voor je schoenen, hè, daar? Want voordat je het weet, Albert Jan, Zes zijn ze ik, ja. gejat. Ja. Tot zover, uur twee alweer van Zovoort op zaterdag. Zometeen zijn we er nog één uur lang met uiteraard de vaste items. Zo er zijn dier van de week en het gedicht van de week. Graag tot zo na vier uur.